dinsdagavond. En het is weer, weer de radioavond. Zoals elke avond. Met live uitzenders. En op dinsdag wel tot 12 uur. Guus, die komt ook net binnen. Even heerlijk van de koffie genieten. Ja, laten we dat nog even doen. Oeh. En wie weet, wie weet, krijgen we nog bezoek. Helemaal uit België. Dus uh, komt uh, Joep Omen wat vertellen Er is ook van alles gebeurd Dus uh, Althans anders. anders hoeft hij niet echt iets te komen vertellen Hij groot nieuws misschien wel Dus Ja uh, yeah. Maar het zal wel druk zijn op de weg Sowieso het is druk Een druk bezet man Continu onderweg Lobbyend uh, Voor de cannabiszaak en dat is een goede zaak. Hij heeft VOC en het Enkot, is eigenlijk zijn echte basis. Maar hij is er nog niet, dus... Uh... Arbeid gelukkig de weg. Ik hoop het. Je weet het nooit, Guus. Ja, maar tegenwoordig heeft toch iedereen zo'n ding in zijn auto... en dan druk je iets in en dan... Sommige mensen hebben dat niet. Oh, kijk. Het zou me niks verbazen als <laughs> er er daar één van is. Ja, lekker ontspannend. Ik ben druk bezig geweest, Guus. Boe. Ja? We hebben expositie in het uh, stadhuis. Ja, en of ik maak de reclame voor je iedere Ah, kijk. Dus uh, voor iedereen uh, die het hoort... Uh, in het uh, stadhuis van Utrecht... daar is uh, groepsexpositie van de Vlampijpstraat, ateliers die bestaan tien jaar. Ik vond het een beetje onartistieke tijd waarop het startte... Hoezo? Nou, negen uur s ochtends. 9 uur s ochtends? Ja, dat stond overal. Oh, nou, kan Jij was er ook niet rond. bij. Nee. <laughs> Oké. Okay. Nee, we hebben het net vandaag neergezet, joh. Ja, ja. Dus, uh, het, De opening is 9 uur s ochtends. Nou, de echte opening is vrijdag, 5 uur s middags. Ja, ja, precies, maar... Maar die is besloten, want er zijn uh, zo, zoveel mensen... Daar mogen mens... we niet bij. Nou, alleen maar genodigden, want oh, anders komen nee. er te veel mensen, zijn ze bang. Ach, ja. Kijk, dan hebben we Peter. Maar vanaf negen uur s ochtends is het wel al te bezien. Het is de hele dag door te bezien. Je kunt een gedeelte kun je zelfs gewoon dag en nacht bezien. Want je kunt het ook van buiten zien, een gedeelte. Ik, ik ga zometeen mijn advertentie opzoeken. Oké. Okay. Volgens mij was die heel nauwkeurig. Ja. Oh. Zo, zo, zo, zo, zo. En uh, voor degene die beeld hebben... dan zie je weer uh, het affiche... De, aankondiging van de cannabisbevrijdingsdag... 2011, 8 mei, in Amsterdam, in het Westerpark, van 2 tot 10. Komt dat zien? Komt dat zien? Allerlei leuke bandjes, zo uit mijn hoofd, uh, Nederlandse regé-fenomeen Ziggy. Ja. Wie vergeet ik nou nog? Nou, volgens mij heb nog een heleboel, want ah. die lijst die wordt echt steeds langer. Ah. Die, neem, die, die groeit nog. Die groeit, wow. ja. Dus, uh, mensen van... Uh, we gaan het nog heel vaak aankondigen. Want we, we, we, we gaan het veel drukker maken als vorig jaar. Dan zullen, ja op deze manier en, dat... Uh, het, en we lukt. gaan voor zon zorgen ook. Hè. Voor zon De hele dag we. zon. Oké. Okay. Ja, ja, ja. Met de speciale zonnendans. Hé, hey, Peter is er ook. Ja. En Bas. Dag Bas. En Dred Red natuurlijk. Ja, we zijn en, in, en de, in afwachting van Joep. En dan, als die dan komt, dan komt hij. Is die er eigenlijk net? Is die, ik hoop niet dat hij zich dus weer zo'n soort traditionele vergissing. dat hij netjes kwart voor acht binnenkomt, stiefelen. Nou, dat is op zich. Het zou zomaar kunnen gebeuren, maar dat uh, hadden we anders bedacht. Ik hoor iets, ik hoor iets. Maar dan komt hij binnen en dan is hij natuurlijk. Ja, nou, maak het even, niet te spannend, hè? Dan. Ja, ja, ik zie gaan je ook Gaan hem natuurlijk niet meteen overvallen met... Uh, zeg eens, zeg eens, zeg eens. Schat, mag je eerst rustig zitten? Kijk. Dag Joop. Het is gelukt. Hij heeft het gevonden. Uh, van, uh, ik zeg net, we gaan je niet meteen overvallen. Want je hebt natuurlijk gereden en je gerend en een parkeerplaats gezocht. En je zit helemaal... Oh, hemel, kijk, kijk, kijk, kijk. Nou, okay. Hij is over vijf minuten weer terug. Dit is een soort vooraankondiging. Want ja. het komt allemaal goed. We, we hebben in beeld leuk. in ieder geval al wat zien veranderen. Dus... Ja, precies. Er zijn flyers. flyertjes. Uh, ja. ja. Natuurlijk ook een portemonnee nodig. Dus hij wordt even teruggelopen. En, uh, oh, nou, dat en dan er zo. gaat hij weer. Ja. Eén, twee en... Mm. Wauw. Dus, het zou zomaar iets te maken kunnen hebben met, bijvoorbeeld, dat vandaag is de zaak geweest bij de Raad van State in Den Haag van, uh, zeg maar, Maastricht tegen de coffee shop oh ja, ja, ja, ja. uh, Easygoing over het al dan niet uh, mogen of moeten weren van uh, buitenlanders. Ik zag al in de vluggigheid ergens dat, dus, de uitspraak nu dan over zes tot twaalf weken gaat volgen. Het is in ieder geval heel moeilijk, dus al. Anderhalf tot uh, drie maanden al ja. nog. En ja, waarschijnlijk is, zit ook, dus, in die zin, uh, meneer Opstelte, of eigenlijk liever, uh, dus, uh, volksgezondheid, uh, te wachten met de cannabisbrief uh, totdat deze uitspraak bekend is. Want... Dat maakt natuurlijk het nodige verschil en het zou ook een beetje lullig zijn als je dus net iets gaat presenteren en uh, bij wijze van spreken binnen de kortst mogelijke tijd uh, komt daar een totale wending omdat de rechter iets anders uh, heeft bedacht. Kijk, oh ja, die zijn we ook. Vregen. Einstein Barbie, die speelt ook op uh, Cannabisbevrijdingsdag. Bevrijdingsdag. Uh, erg leuk. Weet je. Ik uh, promote ze echt... Uh regelmatig de laatste tijd. Heel erg leuk bandje. Met echt een soort... Uh, ja, moderne jazz. Maar dan okay. niet zo modern als dat het vroeger modern was, zal ik maar zeggen. Ja, ja, ja. Dus bijna ouderwetse moderne jazz. En, en dan niet te vergeten, want dat wordt natuurlijk, dat staat, dan komt ze op deze manier bijna een beetje in de schaduw te staan, maar 16 mei, acht dagen later, uh, dan is er een cannabis tribunaal. En dat is spannend ook dit en, jaar. Ja, want ik denk ook dat uh, bij het cannabistribunaal uh, uiteindelijk, ik zou maar zeggen, het vervolg op de vier cannabisdebatten die uh, in mm -hmm. het land zijn geweest. Dus naar aanleiding van een soort, een, een concept, uh, een reguleringsmodel waarmee, en daar kan Joep ons ook weer van alles over vertellen, want die is daar steeds bij geweest. En die Echt. debatten zijn ook nog ergens na te luisteren? Een gedeelte in ieder geval, in ieder geval wel. redelijk veel is terug te luisteren. Oké, okay. maar kortom, uh, die debatten die zijn geweest. Het, het, het, het, is, ja, het, het, het was al een soort boekje, maar dat zeg, is dan kennelijk toch een concept. En uh, er zal dus, misschien zijn ze bezig om uh, de, de opgedane kennis of ervaringen en de, de, de ideeën van anderen. ...die bij die debatten naar, naar voren zijn gebracht... ...om die er ook in te verwerken. Dat weten we allemaal niet. Dat en weten we allemaal We hebben niet. dus bezoek, die kennen al ja. die vragen... En ik blijf nog steeds benieuwd naar die uitspraak van die rechter dan. Het duurt nog wel even, maar... Want je hebt ja. de grondwet... ...waarmee het al strijdig is. Dan heb je nog het Europees recht... ...waarmee het strijdig zou zijn... ...om mensen uit Europa te weigeren. Maar in Nederland hebben we gewoon afgesproken... ...dat iedereen die in Nederland is... ...wordt hetzelfde behandeld. Ja. Dat hebben we hebben gewoon afgesproken. Even, waar, waar wil je het liefst gaan zitten, Joep? Uh, waar jij het liefst zit. Oh nee, maar ik, je mag ook, je mag ook uh, wat zeggen. Van, ik, ik, want Wij zitten nou hier zo, we kunnen ook daar een stoel neerzetten en dan de microfoon daar. Dan zitten we meer zo in een soort kringetje. Ja. Oké, okay, nou dan. Uh, hou jij eens de luisteraar ja, zitten. Nee, maar is, dat is geen probleem. Er wordt nu van alles en nog wat versleept. We, we zien dat er een stoel strategisch geplaatst wordt Zodat er compleet overzicht mogelijk is Daarnaast wordt er dus een microfoon geplaatst Die we horen, nee die horen we nog niet We, we horen nog geen microfoon uh, Zou die het doen? Ik, ik denk dat hij op schuifje 3 zit Kijken we eens even of die het doet hey, Hallo, hallo, hallo hey, nou, het, het lijkt alsof het allemaal gewoon werkt dus, Hoorde ik wat? Ja, ik hoorde ook wat Ha, ja, nee. wil, je, wil je misschien een koffie? Uh, dat is doe. lekker Wil je die met melk? of Met, met, melk, met uh, ja. En met, met suiker? Of? Nee, zonder suiker Zonder suiker Horen jullie dat goed? Zonder suiker, heel belangrijk ja Want suiker is eigenlijk een van de meest rare drugs die er is hè? Ja, dat staat ook in het boek van uh, uh, Food of the Gods Terence McKenna Ja dat sugar een van de gevaarlijkste drugs is. Het is in ieder geval super verslavend. Je krijgt een hele rare afkickverschijnselen van. Is... Ja, en het wordt je al van kind af aan in de strot gedrukt. En het zit ook overal in? Ja, zonder dat je dat weet hè. Sommige broodjes, broodje blijkbaar. Kijk nou. Geweldig. Deze drie broodjes zijn vegetarisch. Biologisch. van. Fantastisch. Nou, daar hoort ook nog Kijk nou, uh, legendarische Utrechtse. Wacht. Nazorg, uh, voorzorg. Uh, bijzorg en bijzorg. dat allemaal zonder suiker. Ik weet niet hoe je doet, Joop, maar dat weet ik toch? Ja, ik. Ja, dat kwam uh, een zo'n hongerige man aan de bar. Maak je niet broodjes? <laughs> je ik valt uh, gewoon met de neus in de zondagskip, toch? Ja, weet je wel. Een beetje wel, ja, ja, een beetje wel Zo 5 voor 12 zondagnacht of zo ben je geboren met eigenlijk een maandagochtendmodel Maar toch nog ja, net op zondag niet, niet binnen Het is standaard of zo hmm. het is gewoon, uh, uh -huh. ja. Nou, er dus komt zo dan ook je, uh, nog een uh, koffie Fantastisch ja, Alles cool, alles uh, rustig Ik zag al uh, foto's van uh, Darpan had hij gemaakt uh, Bij de Raad van de State middag ja, vandaan. En jij was er ook bij? Ik kom er net vandaan, ja. Ik heb daar twee uur gezeten, geluisterd naar uh, de advocaat van uh, Joosman, van Easygoing natuurlijk. En dan de advocaat van de gemeente Maastricht. En de landsadvocaat. Dus de, die optrad namens de ministers van Veiligheid en, Volks nee, van Veiligheid en Buitenlandse Zaken. Ah. Ja. Maar ik moet je wel zeggen, je zit daar twee uur en... ...ongeveer 80% gaat volledig aan je voorbij als niet juridisch gescholden... ...want het gaat over artikels en wetten... ...en er wordt heen en weer gegooid met termen die een normale sterveling niet dagelijks gebruikt. Dus je voelt natuurlijk ergens wel de, de, de, de richting waar ze heen willen... Maar, ...en ja, dat is natuurlijk niet onpartijdig... ...maar ik denk dat André Beckers, de advocaat van, van, van Easygoing... Ja, die zit natuurlijk ook al zo lang in, in die materie, dat hij ook de kunst verstaat om de materie op een begrijpelijke manier naar buiten, naar buiten te brengen. en uh, op, op normaal Nederlands. En daarom was hij een beetje in het voordeel, omdat, denk ik wel, drie kwart van de publieke tribune, tribune bestond uit mensen die zich zeer, zeer ernstig zorgen maken over uh, de, de mogelijkheid dat die wietpas wordt ingevoerd. Ja, maar en, ja, dat is... Of dat een je verzegt dat is een voordeel. Dat is een voordeel voor de begrijpelijkheid voor de zaal. Maar het, het, het lijkt me niet een voordeel specifiek ten aanzien van de rechters. Want die zijn natuurlijk helemaal thuis in... Uh... In hoe ze dat op anders doen. En die moeten zich natuurlijk ook niets gelegen laten liggen aan de mening van het publiek. Maar ja, zoals overal, die krijgt een sfeer in een zaal. En zonder dat er iets gezegd wordt, zonder dat er één gebaar wordt gemaakt, voelen de rechters natuurlijk wel aan waarom die mensen daar zitten. En er waren veel mensen dus? Er waren veel mensen nu. De gemeente Maastricht was ook met een vrij grote delegatie van ambtenaren, neem ik aan, of medewerkers van de advocaat. Uh, en de landsadvocaat had twee mensen bij zich en ja, voor de rest waren het uh, van ons zeg maar. ja. en hoe, hoeveel mensen moet ik me voorstellen is dat daar überhaupt een beetje op gebouwd zal ik maar zeggen dat daar echt publiek bij kan en uh, het is zijn dat dan hele tientallen uh, mensen of meer dan honderd uh, nee, nee nee nee het is een hele bescheiden zaal eigenlijk gewoon een, een grote kamer waar dat, uh, de, de tafels in een carré zijn opgesteld waarin acht, aan één kant de drie uh, rechters zitten of, of de, die mensen van de afdeling bestuurlijke rechtspraak, als ik het goed heb onthouden die dus deze zaken moeten behandelen dan nog een griffier Um, en dan aan de andere kant van de tafel de, de, de drie advocaten met hun uh, naaste medewerkers en de partijen natuurlijk. En uh, daarachter staat drie rijen stoelen met um, in totaal vijftien mensen. Oh, Oké. Okay. En een klein tafeltje voor de pers. En daar zaten dan uh, twee van ons bij, Dirk en Darpaan en iemand van het Limburgs Dagblad. Oké, okay, maar niet van bijvoorbeeld het NRC of uh, uh, nou ja, van uh, Bouwnieuws ofzo of, zo, of uh, weet ik wat... Uh... Ja. Die blonken weer in afwezigheid, okay. uh, die vinden dit nou, weer, weer niet interessant. Ja, nou, ik denk dat de, de, de heren en dames van de media vooral geïnteresseerd zijn in dit thema als het toch weer bloed of, of, of tranen. Of, of, of nou, uh, tegen de, zijn de, de tijd dat de uitspraak is. Ja. ja, dan zullen ze er moeten zijn. Hè. Die uitspraak kan trouwens nog drie maanden op zich laten wachten. Hè. Ik zag het, zes tot twaalf weken. Ja, ja, ze ja. nemen de tijd. Ja, het is een hele gevoelige materie en, en ze, ze, ze nemen ook echt heel minutieus nemen ze dat door, ze gaan er echt, uh, echt heel grondig door ja, en ze, ze, ze, ze verdelen de argumenten en de punten in, in, in, in blokken waarmee ze dan zowel de, de advocaat van Jozemans als die van, uh, van de gemeente Maastricht uh, onder vuur nemen en ja, er, zitten, er staan hele fundamentele belangen op het spel, niet alleen de toekomst van het gedoogbeleid, maar de manier waarop je als burgemeester een, een, een regeling mag toepassen die plotseling door een, een, een landelijk afgesproken beleid heen gaat fietsen. Uh, en zeker als het aankomt op uh, zaken als mensen weigeren. Uh, uiteindelijk komt daar natuurlijk het artikel uh, 1 van de grondwet, dat is het belangrijkste artikel wat we dat hebben. Dat wou ik maar even zeggen. Ja. Uh, komt daarbij kijken. En als elke burgemeester daar op zijn manier mee om kan gaan, dan, uh, dan, dan, dan belooft dat wat natuurlijk. Maar ook de opiumwet staat ter discussie. En, en dat is interessant, je voelt onderhuids bij de rechters die, die, die langzaam opborrelende verontwaardiging hoe uh, van over het feit dat die hele opium met nog altijd eigenlijk een grote zooi is. Uh, er is geen duidelijkheid in tussen wat is nu legaal, illegaal, gedoogd, wat betekent dat, voor hoe je uh, daarmee om kan gaan, wat voor eisen je mag en kan stellen aan een, een shop-eigenaar die je dan een vergunning geeft, die dan weer niet overdraagbaar is, waarin, waarin je hem niet het gerecht geeft om te... Uh, verkopen, Maar hij heeft een ontheffing om het niet te, te, te mogen doen. De consument heeft ook geen recht op een coffeeshop. Hij, hij, hij heeft, geen enkel, uh, uh, ja, uh, heeft geen enkele rechtszekerheid rond die zaken. Ja. En dat voel je bij die mensen gewoon opborrelen. Van, ja, dat, dat het eigenlijk is een debat is dat dat, dat volledig... Ja, ...uitloopt op een kluwe van juridische voor- en tegenargumenten... ...maar waar het eigenlijk veel makkelijker geregeld zou kunnen worden... ...als, het gewoon, als er streep zouden worden getrokken door dat verbod. Ja. En dat is interessant, deze zaak is interessant... ...omdat het toch haarfijn gaat, gaat, gaat, uitgeven, gaat, gaat uitwijzen van uh, hoe sterk dat gedoogbeleid nu eigenlijk is. Ja, gaan we het nog verder aanscherpen met nog verdere regels... die de situatie op, de, op, de, op het terrein nog verder bemoeilijken. En, en, en ja, dat voel je natuurlijk ook in het vragen van de rechters. Trouwens, een van de rechters is Belg, van oorsprong. Dat is heel interessant. Die had het ook meteen van... Weet u wel zeker dat het de buitenlanders zijn die die overlast veroorzaken? Heeft u daar cijfers van? Heeft u daar bewijzen van? En dat is natuurlijk zo. Als, als ik als Nederlander... Uh, in de brievenbussen gaat pissen, dan, uh, dan is dat geen overlast. Dat is alleen overlast als een Belg dat doet of zo. Nee, dan en, is het geen overlast van een buitenlander. Of van een overlast oh, van een buitenlander. Van kijk, een, nee, nee, ja, maar ik ben blij dat je het uh, uitlegt even. Dus ja, dat, dat is een, uh, een, een, een, een, een hele kwestie. Waarmee ze eigenlijk op hun bord krijgen van ja, de, de politiek heeft 35 jaar geleden iets afgesproken wat een gedrocht is. Dat, dat, dat is nu wel de laatste 10, 15 jaar gebleken. De politiek moet daar een oplossing voor verzinnen. Maar hoe, de manier waarop het, de politiek het nu doet is die, die, die, die, die dat gedrocht alleen nog maar erger maken. En dat, dat is dus, komt dat door dat die rechters, uh, is dat zeg maar lichaamstaal uh, wat je opvangt of ook gewoon echt opmerkingen die ze maken? Dat dus, want wat je, wat je nu zegt komt eigenlijk erop neer dat, dat jij, jij proeft bij die rechters een soort, je zou kunnen zeggen, toch een beetje voor rondwaardiging dat zij moeten werken met zo'n beroerde wet eigenlijk of zo'n beroerde regeling. Ja, het is heel moeilijk te zeggen. Nogmaals, het is een hele moeilijke materie als leek. Maar je, je merkt in de vragen die gesteld worden... ...dat men echt het, het naadje van de kous wil weten... ...over bijvoorbeeld de bevoegdheid van een burgemeester. Ze zeggen dan, er is een opiumwet... ...daar hebben wij landelijk dingen over afgesproken. Dan is er die APV... Daar mag de burgemeester bepaalde handelingen stellen als hij dat goed doet voor de openbare veiligheid en de openbare orde. Maar op het moment dat hij een maatregel neemt die dan ook uh, consequenties heeft voor de interpretatie van de opiumwet. Ja, dan, dan moet duidelijk zijn dat er in de geest van de opiumwet wordt gehandeld en daar hameren de bekkers natuurlijk op het laatst ook heel goed op. Van, we moeten teruggaan naar de principes waarom het gedoogbeleid is ingevoerd. En dat is de scheiding der markten en het is de volksgezondheid. En daar zit geen enkele argument in waardoor je, waarmee je kan zeggen... Van dat, heeft, dat, dat, dat mag alleen voor Nederlandse ingezetenen. gelden. Dat, dat, dat, dat moet ja, ook voor buitenlandse ingezetenen gelden. Want het is een principe. En... Um, ik denk dat omdat ze met name hamerden op dat punt van die, dat, dat die bevoegdheid van de burgemeester en de opiumwet nogmaals. Ik kon het niet helemaal 100% volgen. Ik denk dat ze daarmee willen aangeven dat ze, dat ze, dat ze aanvoelen dat juist door het invoeren van de witpas dat dat een slinkse manier is om de opiumwet aan te pakken. En dat uh, de, de staat, zeg maar, leers in de pijt, opdracht heeft gegeven om dat eens in een pilot uit te proberen. En dat, dat er toen al is nagedacht over ja, hoe moeten we die Wietpas uh, invoeren. Hoe moeten we dat op een gegeven moment onmogelijk maken dat, dat buitenlanders hier naar kunnen komen. dat werd ook door de landsadvocaat heel erg opgehamerd dat Nederland de verplichting heeft ten opzichte van het buitenland om import naar die buitenlanden te voorkomen. Dat dat onze internationale verplichting is. Ja, ja, ja. En daar voel je bij de rechters van, ho, uh, we, we gaan niet voor het buitenland rechts spreken. We dat gaan, kunnen we ook niet. Vanuit het binnenland gaan we rechts spreken. En, en als je dan zegt, van, het mag niet voor buitenlanders, dan moet je met zulke argumenten komen waarin we je aangeeft waarom dat een probleem is voor Nederland, dat ja. buitenlanders hier niet kunnen kopen. Ja. En de Belgische lid van de Raad van State uh, maakte heel erg uh, goed een opmerking op een gegeven moment van ja, we hebben toch ook geen problemen met als mensen naar de keuken of komen. Nee, dat is, kijk, dat, dat is wat ik zelf al die tijd al zo ontzettend dubbel vind, want ik heb sterk het gevoel, het is een hele selectieve... Overlast, in de zin van, je leest in de krant, met foto's erbij, een paar jaar terug, of nou ja, anderhalf jaar terug, een jubelverhaal over, hoe al die Duitsers daar in, uh, eh, wat was het? Koffie gingen ze evento, kopen, in uh, koffie kwamen kopen, rijen dik, weet je, tassen vol. En dan is de middenstand blij, iedere, het is, het is, een jubelverhaal en nergens van hé vervelend al die auto's nee dat is juist van leuk uh, zo is het ook dat uh, goedkoper tanken in die leveren allerlei bedrijven gewoon goedkope bedrijfsterreinen uh, zodat ze een meubelboulevard kunnen doen of zo weet je er wordt zelfs gewoon de, er komt een afslag voor of ik weet niet wat maar het, het wordt dus altijd gezien als van ja ik bedoel mensen dat betekent drukte dat is, dat is altijd aan de ene kant overlast en aan de andere kant is het ook een soort van leven in de brouwerij. Er komt geld binnen. Het draait. En dan wordt in wezen zoiets... Wordt, het wordt in wezen wordt dan uitgelegd als van het is al overlast als in wezen mensen naar een koffieshop gaan. Ja. Oké. Okay. Maar, maar, maar daar loopt ook de advocaat van de gemeente Maastricht zich vast. Want de alleen, bekkers die, die sprak heel duidelijk van ja, we hebben het hier over... ...drugstoeristen... ...is er eigenlijk... ...goed onderzoek naar gedaan... ...want er is ook onderzoek van, van de universiteit blijkbaar... ...waarin ze dus ook dat, dat hele fenomeen... ...toerisme naar Maastricht... ...in kaart hebben gebracht... ...en dan maken ze heel duidelijk een onderzoek naar... ...hard drugstoeristen... ...dus mensen die naar Maastricht komen met name uit uitlijken... ...om daar het, het, het, het, heroïne of, of cocaïne te scoren... ...dan heb je de toeristen die op de illegale markt kopen... ...want er zijn ook nog eens 80 illegale verkooppunten... ...van cannabis in Maastricht... Aha. ...en er zijn er maar 13 coffeeshops... ...en dan heb je de, de coffeeshop toeristen... ...en hoe kun je nou aantonen... ...want dat wordt allemaal op één hoop gegooid... Dat, ...dat die coffeeshop toeristen... ...de overlast veroorzaken. ...en, en, en, en de, de, de... ...advocaat van de gemeente Maastricht... ...die... Uh, ...ja, die die, die... ...die moet verantwoorden dat... Als de koffieshops niet meer toegankelijk zijn voor buitenlanders, dat die overlast dan gaat dalen. Maar dat kan niet, omdat het, het antwoord op, op die stelling is, ja maar als je de koffieshop niet meer toegankelijk maakt, denk je dan echt aan al die mensen dan niet meer gaan komen. Dan zijn het misschien alleen de mensen die niet meer naar de koffieshop kunnen, die niet meer gaan komen. Maar er zijn nog altijd mensen die op straat kopen of op parkeerplaatsen. En misschien gaan de mensen die nu naar de koffieshops gaan. Ook nog wel naar de parkeerplaatsen gaat, dus dan krijg je daar nog meer overlast. Ja. Dat voelen, dat, daar hoef je geen tekening mee te maken, dat, dat verstaat een kind. Dus uh, ja, dat is een dilemma waar ze ook niet uitkomen, maar ik denk dat dat, dat zeker ook voor de. Daar is nu, nu, nu niet over gesproken, maar ja, als, als de uitspraak uh, ongeveer op negatief zou zijn, dat dat ja. ...en dat dat de, de vrije brief zou geven om, uh, om, om een wietpas in te voeren... Ja, ...dat dat ons, ook, ons argument moet blijven zijn. van ja Daarmee wordt dus de overlast alleen maar erger. want De overlast zit niet aan de voordeur, die zit aan de achterdeur. Ja, maar ook dat is natuurlijk... Uh, ...als je zegt de overlast zit aan de achterdeur... ...is dat een uitspraak die eigenlijk ook door de meeste mensen heel verkeerd zal worden opgevat. Want in principe is iedereen er niet bij gebaat dat de achterdeur overlast veroorzaakt. Want daar heb je heel die aandacht niet nodig. Dus dan is het eigenlijk indirect de overlast van de achterdeur. En dat is op het moment dat je dus allerlei, ik zou maar zeggen bijna ongeregelde kweek... Krijgt, waar af en toe een huis afbrandt... of uh, ik weet niet wat allemaal kan gebeuren... maar ook dat is eigenlijk hele relatieve overlast. Ik, ik bedoel, laten we wel wezen... ik weet één ding, één bron van ongelofelijke overlast... is het autoverkeer. Onze mobiliteit, uh, daar gaan... Vele duizenden mensen aan dood. Want het is een waanzinnige partij. Fijnstof, gorezooi, kankerverwekkende toevoegingen aan de brandstof. Het zijn gevaarlijke machines. En er wordt ongelooflijk veel ruimte voor ingenomen. Alle straten staan volgeparkeerd. Pure overlast. Waar je ook gaat of staat in Nederland, hoor je ergens in de vet een snelweg. Dus zeg maar, is dat... dat... Maar daarvan wordt gezegd, nee, daar moet je maar aan wennen. Kijk, er zijn mensen uit de Randstad... die gaan dan in het in, in buiten wonen... en die beginnen te klagen... over dat de boer mest uitrijdt. Want het stinkt naar mest. Ja, ik bedoel van... Dus, snap je van... En Wat dat betreft is dus heel, heel die overlast. Het is jammer dat dat... op deze manier een item is geworden... en niet dat dat iets is geworden... waar mensen gewoon... echt effectief zoeken naar... oplossingen. Snap je van... Uh, wat dat betreft, ik weet van hoe ze ergens hadden ze uh, kamers in zo'n huis. Maar er zitten alleen maar mensen van het conservatorium in, in, in die twee panden of drie panden. En die, ja, die komen er samen maar uit, snap je. Maar dus, uh, en zo heb ik ook wel eens gedacht, waarom niet uh, iemand die graag de muziek uit zet... en dan de buren iemand die doof is of zo. Die zetten de televisie ook keihard. Dat is een heel een leuk beetje. idee. Maar... Ik zie het anyway. Ik zie alweer meer overlast heen. gewoon een vreemd item? Ja, inderdaad. Uh, ik zei overlast aan de achterdeur. Dat bedoel ik mee natuurlijk. De, het feit dat de achterdeur niet gereguleerd is. Daar krijg je al die toestanden mee. Omdat dan ook ja. de koffieshop nog altijd. Uh, uh, ja, uh, half in de schemerzone werkt. en. Uh, dat, dat, dat, uh, dat dat het probleem is dat veroorzaakt wordt door beleid en soms denk ik ook bewust uh, veroorzaakt en, en ik ben het helemaal een beetje eens mensen die, die, die, die voelen overlast uh, ja. in sommige landen hebben ze echt reden om overlast te voelen maar in, in landen in West-Europa uh, mensen beginnen als overlast uh, dan, uh, dan komt het al gauw neer op dingen die, die, die, die ofwel heel makkelijk op te lossen zijn ja, ofwel uh, ja, als het regent heb je ook overlast. Weet je? Ja, of, of dus een bepaalde soort van ergernis, dan wel frustratie, die eigenlijk wordt opgewekt door, je zou kunnen zeggen, derden, door anderen. Over iets waar ze zelf eigenlijk niks van weten. Dus een bepaald raar gevoel bij de mensen wordt losgeweekt. Van, hè, ik, uiteindelijk was bij het uh, vorige cannabistribunaal. ...de situatie dan op een gegeven moment zo... ...dat mevrouw Joldersma... ...eigenlijk niet meer verder komt... ...dan puur vast te houden aan... ...het is vies, het mag niet... ...het, het, het moet niet kunnen... ...maar verder zijn alle argumenten... ...zijn verdwenen... En, ...maar dat gevoel... ...dat wordt dus overgebracht... ...naar andere mensen... ...die dus... Dat dan ook weer. En dan gaan ze projecteren. Dus het, eigenlijk is het voor een heel groot gedeelte virtueel. Over iets waar, waar ze niks van weten. Mm -hmm. En ondertussen is bijvoorbeeld het alcoholgebruik. Daar zie je dat bij ieder onderzoek blijkt... dat alle ouders, die schatten het gebruik van hun eigen kinderen lager in. Uh, al die mensen, als ze zelf worden gevraagd... zitten er allemaal van mee. Leg je dat naast de, de, de, de, de, de maatstaven van... Ik zal maar zeggen, de, de onderzoekers De wetenschappers Dan moet je zeggen van, nou Heel wat toestanden eigenlijk Dus dat is, Het is iets van Hoe komt de Ik zal maar zeggen, de werkelijkheid Of dat wat er dan is Uiteindelijk in het hoofd van de mensen En wat komt er dan weer uit En dan is drugs, is bijna hè, dat, dat is nou echt, daar geldt dat wel Dat, dat is gedemoniseerd Met een met als gevolg een toestand dat alles wat de dokter voorschrijft Daar vraagt men zich niet eens van af wat het is En wat het nou precies doet Terwijl aantoonbaar ontzettend veel slachtoffers zijn En aan de andere kant heb je dus de illegaliteit en er zijn een hele hoop mensen die weten dat Dat eigenlijk, dat, dat, dat is helemaal niet zo uh, Het enige waar ze bang voor zijn is dat je er plezier aan kan beleven, lijkt het Lijkt het wel, ja want als medicijn uh, zijn de meeste mensen het er inmiddels al over eens dat moet kunnen. Maar ik vind, vind het ook een medicijn als je je wat beter voelt, gewoon überhaupt. Daar hoef, hoef, hoef ik niet direct wat voor te hebben. Nee, Waarom mag je geen medicijnen nemen voordat je ziek wordt? Uh, profilactisch zou je ja. zeggen van, moet ook kunnen ik, als je nou maar dan, ziet, dan zeggen ze weer, dan moeten eerst allemaal jarenlang onderzoeken nee, bijvoorbeeld nu van de antidepressiva in reactie op de enorme aantallen uh, zeg maar gebruikers van antidepressiva bij de meeste mensen werkt het niet eens Nou, maar vooral dat er is nu een onderzoek gedaan door iemand mm -hmm. vrouw. en dat toont dan aan dat eigenlijk het overgrote gedeelte van de gebruikers van antidepressiva, die gebruiken dat terecht dus daar, en waar komt dat op neer? dat komt op neer dat de diagnose van de dokter dus juist is van jij, jij mag wel die pil gebruiken en dan, dan denk ik van, tja, dat is dus niet gericht op van misschien is het goed om dat gebruik wat te minderen. Dit is zoeken naar een verantwoording dat zoveel mensen dat gebruiken. Ja. Waarom dat zijn dat er zoveel ik, mensen depressief, zou je je af kunnen dat vragen? Dat kun je afvragen, ja. Ja. ja. Omdat de wiet verboden is. Ja, het zou kunnen. Nee, maar ik, ik denk dat... Uh, je moet, je moet natuurlijk nagaan van waarom zijn, zijn drugs verboden. Dan, dan, dan moet je toch een beetje in de geschiedenis kijken van wat is daar gebeurd de afgelopen honderd en Zeker zo in de jaren voor 1961 dat ze het internationale VN-verbod hebben afgekondigd. En dan zie je een hele sterke lobby van uh, farmaceutische bedrijven. Uh, waarbij uh, ook uh, natuurlijk ook uh, regeringsdelegaties. Uh, uh, dan, uh, je ziet dat daar mensen in zitten in die regeringsdelegaties. Die dat verbod moeten afkondigen. Die dan jaren later opduiken in de raden van bestuur van die farmaceutische bedrijven. Mm -hmm. En omgekeerd weet je wel. Dus uh, daar, is iets, daar is iets gebeurd. Het is sowieso een tijd geweest waar grote multinationale bedrijven de, de, de opkwamen. Dat daar echt het hele idee van corporaties, van, van fusies van bedrijven. Bedrijven en, ...en monopolies door grote, grote echte complexe of, of transnationale bedrijven is opgekomen... En zeker ook in de, in de farmaceutica. Nu, cannabis, coca-bladeren en opium. Uh, wat hebben die gemeen? Het zijn alle drie pijnstillers. Dus uh, wat is uh, een belangrijk argument voor de farmaceutische industrie om dat verboden te krijgen? Omdat ze uh, liever willen dat als mensen pijn lijden. En zeker als ze uh, extreme pijn lijden. Dat ze in staat zouden zijn om... ...om iemand te vermoorden, om minder om pijn te leiden... ...dat ze dan naar de, naar de apotheek kunnen lopen... ...om een spul te kunnen kopen... ...en dat zij er dan aan verdienen. Maar met achter, achter, daar kun je op een gegeven moment... ...daar moet je vrede mee hebben. Dat is nu eenmaal zo gebeurd. Dat is in een tijd geweest waar, waar het grote geld... Alles kon doen wat ze wilde, de regering kon beïnvloeden en alles. Maar het feit dat het nog bestaat, betekent iets anders. Betekent ook, denk ik, iemand zei ook wel eens: van het gevaarlijkste gebruik van drugs is het, is het politieke gebruik. Er wordt politiek handel meegedreven. En dat is het, het, het afstotende van het verhaal. Je weet natuurlijk, en dat zie je nu de laatste tijd steeds meer, ook, ook nu wat er met Libië aan de hand is: politiek is geen kwestie van verstand, het is een kwestie van goed dingen te kunnen verkopen. Want je weet ook, als je, als je praat, als je op de radio staat iets beter, maar op televisie... ...80% van je boodschap komt door je uiterlijk en je voorkomen en 20% van de inhoud. Maakt niet uit wat je zegt. Als je het maar goed kan verkopen. Als je de goede one-liners bij elkaar kan zetten en een mooie zinnen uit kan spreken... ...dan pakken mensen dat, dan pikken ze dat. En zo is het gegaan. Dat, dat, dat, dat, dat partijen, welke kleur ze ook hebben... Dat verbod maar blijven verkopen van ja, dat is nodig voor de, voor de kinderen. En het is nodig voor de, voor de Afghaanse boeren. De grootst mogelijke leugens kunnen ze erbij halen. Om te zeggen van, zelfs als het beter zou zijn om het te legaliseren. laten we het toch verboden, want internationaal mag het dan weer niet. Ofzo. Ja, dat is toch het is, raar. Want, het is een politiek... In de supermarkt liggen gewoon aspirintjes. Daar hoef je helemaal niet voor naar de apotheek te Tuurlijk. En met aspirintjes weten we... Daar, daar sterven nogal wat mensen aan per jaar. Ja, dat is heel gek en dat doen ze vaak ook nog vrijwillig. Maar er sterven echt mensen aan. Maar er wordt geld daar verdiend door keurige aandeelhouders. En keurige pakken die respectabel zijn voor de dag kunnen komen. En um, ja, politici uh, zijn er uiteindelijk op uit om de macht te te, te, te, te, te verkrijgen en als ze daarvoor concessies moeten doen en als ze daarvoor bepaalde rare situaties in stand moeten houden omdat dat nu eenmaal zo is en omdat het volledig onbegonnen werk is om daar iets aan te doen ja, dus je ziet soms politici die in de oppositie zitten zie je er wel over spreken die, die praten zelfs regelrecht voor legalisering en op het moment dat het het plusje hoeft niet eens onder hun kont te zitten. Ze hoeven het alleen maar te, te, te, te ruiken. Dus ze moeten maar lonken naar het plusje. En je hoort ze al draaien. Zie je? En als ze dan weer eruit gaan. Zoals Wouter Bos een jaar geleden. Die, die wist dat die minister af zou zijn in de week. En toen begon hij opeens over dat het veel, veel beter zou zijn om het allemaal te legaliseren. Want dan hou je geld over voor meer blauw op straat. Dat heeft hij gezegd. Dat heeft hij jarenlang kunnen doen als minister van Financiën. En op het moment dat hij vertrekt. Ja, maar dat is, dat is een soort treurnis, want dat is, dat is continu. Uh, van we za laatst zagen we zo'n stuk van uh, zo'n uh, zo hoorzitting in Washington over die, ook een wet om, om de cannabis vrij te maken. En gewoon. En je ja, hoeft niet te kijken wat er wat kijk. bij iemand staat, wat die dan is. Als iemand ex is, dan is die de dus schuld. Dan gewoon, is die voor, Dan zegt de schrijver dingen. En ja. als iemand nog niet ex is, dan ja. is het allemaal heel erg afgemeten. En je uh, moet former of ex zijn, ja. dat is belangrijk. Dan durf je alles te zeggen, maar. Als je dat nog niet bent, dan. Zelfs moet, bij of de, de NGO's is het zo. ...dat de NGO's, die, nu kom ik twee weken geleden van Wenen terug... ...en dan zie je hoe dat een beetje daar gaat. En er zijn natuurlijk toch ook wat, wat internationale NGO's... ...en, en, en trouwens je uit Nederland ook, TNI... ...die dan toch een heftige lobby uitvoeren op zo'n vergadering... ...of ze er wat mee bereiken, betwijfel ik... ...maar het, er zijn er wel aanwezig en veel meer dan in vorig vorige jaren. Maar daar zie je gewoon gebeuren dat je als gebruikers... ...word je daar niet serieus genomen, als ex-gebruiker wel... Dan word je plotseling in de verf gezet en dan mag je... Ja, dat is een hele toekomst uh, voor ons dus. Ja. Want dan ben je weer uh, presentabel. Ja. Dus we moeten een soort uh, lobby van ex-gebruikers ja. krijgen. Die even gestopt zijn. Ja. <coughs> Dat je bij de deur wordt eerst getest of je wel echt ex-gebruiker ben ex bent. Want er blijkt een verdunning van het bestand op de Door Allemaal mensen die zeggen dat ze ex-gebruiker zijn. Alleen maar om serieus genomen te worden door de mensen die aan de macht zitten. Ja. Dan krijg je ook uh, zwarte handel in bewijzen dat je echt een ex-gebruiker bent. En maar is, er is nu ook wat er in, uh, in Arabische landen gebeurt. Hoe er over Libië wordt gebruikt. Er zijn er wel mensen die, die beginnen dat door te krijgen. Er is een schrijver, Jonathan Cook. Die, die, die zit in Israël. En die, en die, en die schrijft uh, <coughs> heel duidelijk. Van, uh, ja, om, om echt iets tegen het systeem te doen. Want uh, ja, hij beschrijft eigenlijk gewoon dat, dat, dat Amerika jarenlang de wereld in tweeën heeft gedeeld. De wereld waar vooral geproduceerd moest worden en daar moest het volk onderdrukt worden met alles wat er op en aan zit. En de wereld waar geconsumeerd moest worden en daar moesten mensen vooral de illusie aangepraat worden dat consumptie geluk uh, veroorzaakt. Dus hoe meer je consumeert, hoe gelukkiger je bent. Dat moesten zij vooral denken. En de arme landen die moesten vooral... Uh, ...een bek houden en, uh, en, en, en hard werken. Dus uh, dat zie je natuurlijk nu duidelijker worden. Je ziet het alsof, alsof de schellen van de ogen vallen... ...alsof, de, alsof het allemaal ah, duidelijker de wordt. De kleren van de keizer. De kleren van de keizer, precies. En met de moderne media wordt het allemaal heel makkelijk... ...om, om het spelletje te, te doorzien. En wat hij zegt, zei, van wat, wat onze taak zou moeten zijn... ...is zelf de media natuurlijk aftroeven... Af, ...door met veel betere informatiebronnen sneller naar buiten te komen en een veel heldere en, en, en, en, en, en geloofwaardige analyse te hebben. Juist op, vanwege het feit dat onze informatiebronnen beter zijn als die van de uh, traditionele media. Uh, echt op het gebied van cannabis staan de traditionele media echt nog in het stenen tijdperk. Die hebben dan net iets opgevangen over THC. Maar hoe ze daarover moeten hebben en wat dat allemaal betekent hebben echt 99% van de journalisten geen kaars van geweten. Dus daar staan we op een enorme voorsprong. Ook uh, wat betreft de regelgeving. De gedachten die daarover zijn, de, de, de, de, de, de, de, de, de mogelijke oplossingen die daarvoor uitgevonden worden, die zijn binnen de cannabiswereld natuurlijk ook vanzelfsprekend veel verder als die uh, bij de media. Dus als je de media begint af te troeven met betere informatie, dat moet het, het volk, ja, de bevolking, die moet dat op een gegeven moment herkennen. En dan is het hek van de dam, dan verliezen mensen hun, hun, hun angst en dan beginnen ze door te krijgen dat ze dus jarenlang zijn voorgelogen. En zeker mensen, als het gaat om, over jongeren en kinderen... ...als je dat duidelijk kan brengen, dat juist een regulering voor volwassenen... ...het, het, het risico of de toegankelijkheid van cannabis overal uh, zal verminderen. Als mensen dat door beginnen krijgen, dan, dan, dan is het gebeurd. Maar uh, dat is een beetje zoals dat, maar daar zijn jullie hard mee bezig. Hey, even van, uh, voor, de, voor de goede orde, Want je had zeg maar, in een e-mailtje al een tijdje geleden... Kondigt die aan van uh, het uh, grote nieuws. nieuws? Precies, want, want anders we hebben we nog een uh, kwartier grofweg. weg. België dus, ah, ja, ja, ja. komt dat Ik dacht van. Ik wou net zeggen, uh, ja, we zijn al de hele tijd nerveus geworden. Want uh, de Raad van State, dat is natuurlijk ook wel nieuws, maar dat grote nieuws daarvan, dat duurt dus nog zes tot twaalf weken. Je mag het uh, proeven. De eerste oogst van uh, 2011, van trekt u plant? Kijk, kijk, kijk. Zelf, dat is het grote uh, nieuws. <laughs> ja, we zijn heel uh, content. Zoals ze dat zeggen. Hè? We, we hebben nu uh, een jaar ge gewerkt. Met, uh, met één uh, kweker ook in al, 2010. En uh, 2011 zijn er twee kwekers bijgekomen. Dus we kunnen nu toch al uh, ja, zo'n 70 mensen uh, bedienen. Van een plantje. En uh, we hebben nu... Uh, Afgelopen zaterdag de eerste overdracht gehad van de eerste 30 plantjes aan de eerste 30 leden van 2011. Dus vorig jaar hadden we het al gedaan, maar dat ging meer op basis van één plantje per persoon. Moet je het nog even inleiden hoor, dit verhaaltje, want anders ga ik ja, dat is... zo meteen doen. Dat ah. kan jij beter doen, denk ik. Wat Trektuplant is, ja, dat moet ik misschien wel ja, even u ja, Trektuplant is eigenlijk begonnen als een actiegroep van mensen. In België. In, in België, België, ja. In Antwerpen. Uh, een, een, een actiegroep van cannabisconsumenten die zich baserend op de ministeriële richtlijn van januari 2005, dat is een soort van ja, uh, decreet, uh, een, een ministerieel decreet, ondertekend door de minister van Justitie en de vijf Procureurs-generaal, dus zeg maar de hoofdofficieren van justitie uh, in België. Uh, waarin dus heel duidelijk staat, als je als volwassene wordt aangetroffen met maximaal drie gram cannabis of één vrouwelijke plant in je bezit. En je veroorzaakt geen overlast of verzwarende omstandigheden van wat dan ook. Dan kan daar alleen een zogenaamd vereenvoudigd proces verbaal. ...van worden opgetekend. Dat betekent een simpele registratie... ...door de politieagent in kwestie. Er wordt daar geen vervolging gestart. Dus je, je, er is geen enkele gevolg aan. Je krijgt geen strafblad. Je krijgt geen notitie op wat voor het blad dan ook. Uh, en wat nog belangrijker is... ...het mag niet worden afgenomen. Dus je mag het bij je houden. Als je het allemaal binnen die richtlijn doet... ...heb je dus de, de, de, de, de, het recht nu... om. Uh, drie gram bij je te hebben of één plant bij je te hebben en die mag niet worden afgepakt daar hebben wij dus uh, in uh, 2006 hebben we daarmee begonnen en daar hebben wij dus van gezegd van oké okay, wij zijn nu een vereniging van waar op dat moment vijf mensen wij zetten onze planten bij elkaar en wij, uh, nou ja, wij verzorgen die in een gemeenschappelijke ruimte waar alleen de leden toegang toe hebben en we hadden ook de burgemeester van Antwerpen een sleutel uh, gegeven dat hij daar uh, op, op een, op een, uh, op een ontspannen manier binnen kon komen uh, om, om te kijken of het uh, allemaal goed ging en uh, die vijf planten gaan we daar op uh, groe uh, laten groeien en, en, en die oogsten we en die is dan voor iedereen zijn plant. Daar zijn we dus uh, toen voor gepakt, we hebben uh, een proces gekregen, uh, wegens eerst wegens georganiseerde bendevorming, dus dat wij zouden speciaal zijn opgericht om de wet te overtreden maar dat is weglachen omdat we die actie dat we deden, dat deden hebben we aangekondigd in de pers, we hadden ook toestemming van de politie om dat te doen van een andere politiedienst hadden we daar toestemming voor gekregen dus welke georganiseerde bende gaat de pers en de politie van tevoren zeggen op welk moment ze een bank gaan overvallen dus, uh, dat werd ja, weggelachen ik ken er een paar, dat zijn de banken ja, ja. Wie ja. doet dat? Ja, ja. Maar, uh, maar we zijn toen een jaar later vrijgesproken. Want uh, het Hof van beroep uh, meende toen uh, van dat dat natuurlijk geen argument was. En dat we volledig binnen die richtlijn aan het werken waren. Toen hebben ze ons nog een keer uh, tegengehouden. Maar dan met uh, het argument van jullie zetten aan tot gebruik. In België is dat een zwaar misdrijf. Als je mensen aanzet tot gebruik. Terwijl je zelf niks op, op zak hoeft te hebben. Dat, dat artikel is natuurlijk bedoeld voor ja ...pushes die op de straathoeken uh, staan... ...en mensen aanspreken... Uh, ...die zetten dan aan tot gebruik... ...dus die kunnen ze dan pakken... ...maar in Frankrijk is het ook een artikel... ...wat gebruikt is tegen cannabisactivisten... ...er is iemand die heeft 70.000 euro boete gekregen... ...omdat hij een t-shirt aan had... ...of verkocht met een cannabisblad erop... Dus het is geen klein bier. En, en bij ons is het uh, uh, dan ook gebruikt. Maar daar hebben we uh, heel succesvol, onze advocaat heeft daar heel goed gedaan tegen ingebracht, dat wij niet bezig zijn met mensen aanzetten tot gebruik. Maar mensen die al gebruiken, de mogelijkheid gunnen om op een veilige en op een schonere manier te gebruiken. Een, een, een, een, uh, ...een minder schadelijke manier te gebruiken. En dat is geaccepteerd door het Hof van Beroep. Wij waren er heel erg van verbaasd, want wij dachten dat dat nog minstens jaren zou duren. Maar het Hof van Beroep heeft dat dus goedgekeurd en heeft gezegd... ...jullie zijn op het randje bezig, wat jullie doen dat provoceert, maar het is niet strafbaar. Nou, vanaf dat moment, dat is februari 2010 geweest, zijn we aan het telen... Uh, en kunnen we dus nu... Uh, uh, ja, uh, 60, 70 mensen kunnen we voorzien... van, uh, van, uh, van uh, een plantje. Wat natuurlijk niet genoeg is... om die mensen echt hun... Uh, hun persoonlijk gebruik uh, te kunnen voldoen. Sommige mensen wel, maar de meeste mensen niet. En... Uh, um, ja, we zijn dus op zoek... Uh, naar, naar, naar, naar, naar... meer kwekers sowieso, maar ook naar een manier... om het collectief te laten werken... zodat sommige mensen uh, die minder roken... hun plantje ook door kunnen geven aan een ander lid die meer rookt. Zodat we een soort van collectieve aanbod uh, kunnen genereren... die precies tegemoet komt aan de collectieve vraag. Wij uh, verbouwen uh, plantjes van precies 25 gram. En ik kan het hier wel verklappen voor de luisteraars van, jou, uh, van, jou, van jullie journaal... dat dat is omdat we natuurlijk uh, niet... Eén plant per persoon werken. We hebben een aantal planten in de ruimte staan. En uh, dan zijn dat er bijvoorbeeld vijftien, uh, zeg maar, uh, die allemaal verschillende gewichten opbrengen. Uh, en dan zeggen wij van ja, dat zijn dezelfde planten, dezelfde soorten, dezelfde lampen, dezelfde producten, allemaal hetzelfde. Ja, dan, dan maken wij daar pakketjes van, van 25 gram. Gelijk verdelen. Gelijk verdelen. En, heel belangrijk, wat wij doen dan, is één zakje met, met het rookbaar materiaal, en één zakje met de bladeren, de stengels, de wortels, alles wat er verder van die plant afkomt. Want die moet bij dat zakje blijven, want zo krijgt elk lid zijn plant, twee zakjes, waarmee die naar huis kan gaan en elke agent die hem tegenkomt kan zeggen, kijk, dit is een plant. Eigenlijk, eigenlijk heb je dan dus al iets wel, wat hier niet is, ja. omdat hier dus het wel voorkomt, zelfs gewoon soms om de hoek van de koffieshop, dat iemand gewoon 1,12 gram gewoon moet inleveren. Of dat iemand naar een concert gaat, een regieconcert, concert en ja. dat ze dus gewoon de stuff die ze net gewoon in de koffieshop hebben gekocht. Dat geld komt gedeeltelijk als belastingnota en weer terug bij de staat, ja. en dat kunnen ze gewoon zo afgeven. Uh, dus wat dat betreft, dat, dat is wel mooi... dat je echt kunt zeggen... dit hou ik nu bij me, meneer... van, ik ga verder. Dat is een essentieel verschil. Ja. En uh, ja. ja, ik wil niks zeggen... maar de Nederlanders hebben de cacao ingebracht... en de, Belgische, de Belgen maakten er bonbons van... Maar Nederlanders hebben het gedoogbeleid uitgevonden. Ze het nog maakten er het van melk chocola van. Ja, ja, ja, ja, ja oké. Okay. Uh, maar het okay. wordt steeds beter natuurlijk. Het wordt steeds geperfectioneerder. Dus dat, maar dat hele belangrijke verschil is inderdaad dat ze het niet mogen afpakken. Ja. Ja, en jullie mogen het kweken. Nou, dat, dat, dat, dat, dat, dat is hier genoeg... ook Dat is het resultaat dat nou, je het mag kweken. Nou, even een vraag. Want het ziet er echt mooi uit. Mag je dit nou in Nederland ook nog bij je hebben? Nou, dan weet ik dus niet. Of je import van wiet in Nederland, of dat inderdaad een, een probleem kan zijn. Ik denk het wel. Ik denk als je hier met de, maar de grens voordat komt... je het importeerde, was het legaal. Aan de andere kant van de grens. Ja, Waar wij ons dus er zorgen is. over maken. Of Belgen misschien naar Nederland zou komen. Nou, ik vind dat inderdaad de vraag, die gaan we voorleggen aan de VN. Van wat, wat gebeurt er als Belgen, die 3 gram mogen hebben... het mag niet afgepakt worden, naar Nederland gaan... waar je 30 gram mag hebben? Uh, uh, uh, uh, <tieden> wat gebeurt daar op die grens? <tieden> maar ik ga het niet uitproberen deze keer. Denk ik. Nee, moet je ook niet uitproberen. Want ze doen ook nog heel raar... want ze maken wel degelijk onderscheid... tussen Nederlanders en buitenlanders... als ze wat in beslag nemen. Want bij een buitenlander... daar zeggen ze ook nog dat je een boete krijgt. En dat doen ze bij Nederlanders niet... En dat is ook heel vreemd. Vooral omdat het een nogal hoge boete is. Je, je kan redelijk te hard rijden. Ja. ja, ik vraag het me echt af. Want uh, inderdaad, als je nou bij de, de veer in Breskens zou zorgen om te stiefelen, dan ben je, moet je opeens nog 400 uh, euro erbij betalen. Ja. En geen draai om je oren. Wat is dat? Nou, dan kom ik niet meer. Dan moet je zeggen: is, <laughs> hey, maar, dat heb ik net in België gekregen. Ja, nee, België. Nou, dat gelooft hij, dat, dat, nou, hij dat dus ik Ze niet. staan echt te kijken zo van... Ja. uit België, gekweekt. En drie gram mag je ook nog bij. Maar wow. dus, want je zegt... jullie waren in februari begonnen... Uh, maar nu was het de eerste echte keer dat er een overdracht was. Of hoe is dat dan tot die tijd gegaan? Want nou, sinds februari is het natuurlijk meerdere keren al wat ja, geoogst. Ja, ja. We hebben vorig jaar uh, voor uh, in totaal 27 mensen uh, geoogst. Maar dat ging dan steeds op basis van één plant per persoon. Dus die persoon kwam dan op het kantoortje en dan kreeg hij zijn plant. En die knipten we dan samen, die wogen we samen en dan was het klaar. Okay. Maar dit keer hebben we ervoor gekozen, juist omdat we het, het, de, de, de hoeveelheden egaal willen maken. Okay, en ook omdat de we de mensen, is dat is een andere vraag ja. natuurlijk, om mensen ook verschillende soorten willen hebben. Ja. En dat kan niet als je één plant hebt, maar wij kunnen wel verschillende soorten tijden. Dus ja. we hebben dan de directeurplant Ruilbeurs georganiseerd. Okay, ja. Waar dus alle, alle mensen, alle leden die dat willen, hun plantje krijgen. En dan op dat moment de mogelijkheid krijgen om dat met elkaar te ruilen. En hoe, hoe zit het met de, ik zou maar zeggen, de vergoeding van de onkosten? Want ja. op zich de teler, die wordt, die, die wordt betaald ja. door die leden voor ja. wat hij daar aan onderhoud doet. En er, komt, er wordt energie gebruikt, er gaan voedingsstoffen, in alle handen. Dus, hoe, dus een lidmaatschap dat kost, zeg maar, wat? Wij, wij, wij hebben een jaarlijks lidmaatschap sowieso van 25 euro. Dat zijn je voor, of elk jaar moet je dat betalen om gewoon je plantje te kunnen zetten. En dan de. de kosten van, de, van het grootbrengen van je plantje, daar hoort dan ook inderdaad eh, ja, huurs en of verzorging door de kweker bij, en een tax voor de VZ2, dus de stichting zeg maar, om te kunnen werken. Ik ben daar ook al gauw weer een dag, anderhalve dag per week mee bezig, dus, en, en dat is een project van ENKOT, dus ENKOT moet daar wat wel wat voor terug hebben, dus... Die prijs stellen we vast op basis van het, het, de, de, de, de, de, de, de prestaties die daarvoor geleverd worden. Die rekenen we uit, die leggen we voor aan de ledenvergadering en daar moet het worden goedgekeurd. Okay. Wij zijn in december hebben we dat afgesproken voor de eerste twee ruilbeurzen en toen zijn we heel erg optimistisch geweest en hebben het op 4 euro gezet. Maar 4 uh, euro de gram. Maar dat is eigenlijk een belachelijk lage prijs. Dus we gaan wel uh, de komende ledenvergadering dat uh, moeten laten stijgen. Maar dan proberen we het zo te doen dat we dat dan ook een, een jaar of twee zo laten kunnen houden. En ik, ja, ik denk dat we nou, net boven de 6 uh, gaan we niet uitkomen. Ik denk 6,5 gaan we uitkomen. En, uh, maar ja, er zitten helemaal geen tax op, geen, geen uh, accijns of wat dan ook. Maar dat, dat is onze uitgangspositie. Dat we, dat we zo in ieder geval de kosten van wat, wat ervoor nodig is om dat mogelijk te maken. Terughalen op de, de leden. Op de mensen die, die, die hun plantje willen. En dat we daarmee een model hebben waarmee we naar politici zullen gaan. Om te zeggen van ja, zo doen wij het. Dat zou een mooie basis voor definitieve regulering kunnen zijn. Maar ja. Ja, die moet natuurlijk nog in een definitieve regulering komen, want op basis van één plant per persoon, dat, dat, dat schiet niet op. Dat, ja, maar dat, toch denk ik dat als je, wat je zo vertelt, want dat is toch, je hebt meerdere keren per jaar een plant. En in die zin, op een verantwoorde manier neergezet, gekweekt, behandeld. Je hebt in wijze, je zit er zelf bij. Dus van, ik neem aan dat. Nu, nu daar zo beelden en berichten van komen, dat het aantal leden zal best wel gaan stijgen. Ja, ik denk het ook. De pers is heel erg positief. De mensen zijn natuurlijk bang dat het in Nederland fout gaat lopen, dat ze niet meer naar Nederland kunnen. Er zijn veel, veel mensen die, die praten ook dat ze eigenlijk helemaal geen zin meer hebben om naar Nederland te gaan. Dat ze zich, dat zich crimineel goed. voelen als ze in Nederland komen, want ze ja. zijn niet gewinst. Dus ja, dit is voor ons alleen maar goed... Nee, maar het is ook voor inwezen... Kijk, een gedeelte van het probleem voor Nederland... Is het feit dat het in andere landen niet geregeld is. Dus in die zin, als je in wezen gewoon bij je thuis om de hoek zo ongeveer iets kunt halen... Waarvan je eerst bij een vergadering notabene hebt kunnen bedenken van... Ik wil ook nog zus en zo... En je mag zo mee naar huis lopen zonder problemen. Dan is dat toch een hele andere gang van zaken dan dat je in een coffeeshop iets koopt. Misschien je inderdaad ongewenst voelt. En je neemt het mee over de grens. En daar, dat, dat is uiteindelijk toch gewoon één misdrijf. Ja. Ja. ja. Bij ons krijgen de mensen, als ze een plantje krijgen, krijgen ze een kweekbon. Daar staat een code op. op die, met die code kunnen wij achterhalen waar het vandaan komt. Uh, die kweken kunnen we aan zijn mouw trekken als die, uh, als die gewoon geen, uh, geen kwaliteit levert. Uh, de, de oorsprong, uh, de, de effecten staan beschreven. Uh, een een, een responsvelletje uh, dat mensen kunnen invullen uh, vullen als ze wel of niet tevreden zijn. Uh, je ziet gewoon, op het moment dat je het kan regelen, ook al is het onder elkaar en is het een beetje amateuristisch allemaal gedaan... Je je, alle nadelen die er aan de illegale markt zitten verdwijnen al snel voor de zon. Dat is, uh, het is, we lopen tegen de klok van acht uur aan zometeen, maar dit is natuurlijk geweldig... Uh... Ja. Afsluiten. Uh, ja, ik had vanmiddag uh, wel even de behoefte om even op te staan en, en, en tegen die mensen te roepen: van, mensen, het lost zichzelf al op. Ja. <laughs> maar dat breekt uw plant dat die hele vraag van 500.000 Belgen kan gaan, voldoen, dat duurt nog wel 50 jaar, denk ik. Dus uh, voorlopig zitten we nog wel even met deze. Nou, ja, maar ik denk dat het dan een heel ander verhaal wordt. Als je Stel dat je straks 10.000 leden hebt, ja. van, uh, dan, moet je gaan, dan moet je bij wijze van spreken gaan uitkijken dat niet mensen uit Nederland je kwekerij komen ritten omdat voor veel geld in Nederland. Gaan ja, maar dat willen wij ook niet. We willen het kleinschalig blijven. Ik denk dat 300 leden het max is. Dan moet er echt een andere groep ontstaan die iets dergelijks gaat doen. Ja. We, het ook ons vooruit, echt, uh... we gaan uh, gedag zeggen van uh, iedereen nog heel veel plezier. Joep, hartstikke leuk dat je dit bent komen vertellen. Bedankt. Ja, dat is ja, bedankt mooi dus. voor de uitnodiging en, uh, en uh, we houden we het in de gaten. Want het is natuurlijk toch, uh, dit is nieuw. Nou, een schietje uh, erbij. En er komt Oeja eraan. Is dit nog terug te luisteren?